Meerdernacht, het begin van donderdag 26 april... Levy van Eck met het NOS-journaal. Een groot deel van de oppositie wijst de manier waarop... premier Rutte omging met de afschaffing van de dividendbelasting van de hand. GroenLinksleider Klaver diende daarom zojuist een motie van afkeuring in. Dat deed hij mede namens PVV, SP, PVDA, 50 DENK... Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. Van de partijen die niet bij de coalitie horen... was de SGP de enige die de motie niet tekende...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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij was de ideoloog van Trumps witte huis. De schakel tussen Trump en alt-right en het genie... achter de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Jonas Staal, kunstenaar die zich verdiept in propaganda... maakte een expositie over de gedachtenwereld van Steve Bannon. Staal komt hier na ene. Erik Jan Harmens maakt een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En dat hoort hier ook na ene. En we hebben ook een muzieksessie die we hebben opgenomen... vorige week met de Britse zangeres Lucy Rose. Ook dat na ene. En intussen houden dan houden we u natuurlijk op de hoogte van wat er in Den Haag gebeurt. Er is daar een uh, motie van afkeuring ingediend door zo'n beetje de hele oppositie. Dus als er meer nieuws is, dan uh, hoort u dat onmiddellijk. Komend uur, Jan ting Yuen. We proberen het ons nog steeds uh, voor te stellen. Alle banken gaan failliet, het betalingsverkeer loopt vast. Niemand kan nog pinnen, winkels die gaan dicht. Spaargeld is waardeloos geworden. Misschien komt er wel geweld, wordt er geplunderd. Het was dichtbij dit scenario, als we de betrokkenen moeten geloven... van wat er gebeurde in de nadagen van 2008. De belangrijkste politieke leiders van toen... rond de ondergang en redding van Fortis en ABN Amro... komen aan het woord in de film De achtste Dag. Balkenende, Bos, Trichet, Leterme, Reinders en Welling vertellen wat ze destijds voor zich moesten houden. De film laat zien hoe enorme en dure beslissingen... soms op basis van heel weinig genomen worden. Jan Ting-Yuen werd geboren in 1967. Is al langer filmmaker, maakte eerder films over de Hema. Over haar vader, die uit China via Hongkong naar Nederland emigreerde. Over de wereld achter het doorgeven luik van een Chinees restaurant. En over uh, veel financiële onderwerpen. Jan Ting-Yuen, welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met, met, met deze film. Want, want het is nogal een ambitieus plan om, om deze mensen voor de camera te krijgen. En, en te vragen... Wat is er nou gebeurd? Hoe is dit nou gegaan? Hoe kan het dat het gelukt is om die mensen allemaal daar te krijgen? Uh, nou, ik, ik heb samengewerkt met, uh, met een collega filmmaker, Robert Kosters. En die, uh, hij is van huis uit onderzoeksjournalist. En wij kwamen elkaar uh, tegen in 2013. En onafhankelijk van elkaar hadden we allebei het idee dat we eigenlijk eens die ene hele goede documentaire over de financiële crisis wilden maken. Uh, over Europa. Want er waren in die tijd al aardig wat documentaires... over de Amerikaanse situaties gemaakt. Maar die ene documentaire over Europa... dat, uh, dat was er nog niet. Wat, uh, wat, wat mij betrof en ook wat hem betrof. En hij, hij liep al een tijdje rond met het idee... om die zeven dagen te nemen... waarin uh, Fortis, en AMRO dreigt om te vallen. En dat zou de ja, dominosteen zijn... Uh, die, die gewoon heel Europa... Gewoon, uh, tot, uh, ja, tot, tot, tot vallen toe zou, uh, zou bewegen... En um, ja, het was eigenlijk vrij snel dat we, uh, nou het idee hadden we samengevat, we gaan samenwerken. Het is natuurlijk ook al redelijk uniek, een film maken met een uh, onderzoeksjournalist. En, uh, en we dachten nou, dan gaan we het ook gewoon heel goed aanpakken dat we gewoon elkaars beste kwaliteiten zeg maar, gebruiken. Dus het moest gewoon uh, echt heel goed inhoudelijk zijn. Hij, hij had alle dossierkennis al paraat. Ik hoefde me niet meer in te lezen, zeg maar, dat je een jaar lang aan het studeren bent. En, uh, en, en ik zou dan alle filmische kwaliteiten gebruiken om, om gewoon een goed mogelijke film te maken. En we hadden ook nog de, het geluk dat we allebei fan waren... van uh, dezelfde filmmaker, dat was uh, Errol Morris. En dat is uh, een uh, Amerikaanse documentairemaker... die heeft bijvoorbeeld Frog of War gemaakt. En dat is een soort standaardwerk bijna geworden. Hij is, die, die man maakt alleen maar van die Talking Heads film... waarvan je denkt, oh, dat zal verschrikkelijk saai zijn. Maar in zijn handen wordt het gewoon film en wordt het mooi... En, en, en wordt het spannend. En, en daarmee bewijst hij dat... Uh, dat praten hoofden gewoon waanzinnig mooi kunnen zijn... als je het de juiste aandacht geeft. Dus dat niveau wilden we bereiken. Dus dat je zowel inhoudelijk en politiek relevant... en, en, en ja, historisch relevant... Uh, uh, en, en dan ook nog heel... Uh, ja, met alle filmische middelen die er zijn. Want het is, het is wel film maar je naar kijkt. Het is niet radio. Het is ook ja. bedoeld voor de bioscoop. In eerste instantie zeker. En het, het is ook... Uh met Hollywood-kwaliteit gemaakt. Oh, het leuk dat je dat zegt. Jullie, jullie hebben een, een, een zeer aparte manier... van cameravoering gebruikt voor die interviews. De interviewer die niet in beeld is... die communiceert via een spiegel... met ja, de geïnterviewde. Ja. Ja. Waarom is dat? Uh, nou, we wilden sowieso gewoon graag dat, uh, dat de. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat wisten we eigenlijk al vanaf het begin. Dat, dat de, de, we wilden gewoon een heel strak kader hebben. waarin de geïnterviewde gewoon recht uh, naar het publiek kijkt. Alsof hij vert, uh, naar ons, het publiek toe, een verhaal vertelt. En dat zo uniform mogelijk en um, nou ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat uh, de makkelijkste manier om zoiets op te lossen is gewoon uh, ten eerste dat je, dat je ze allemaal gewoon naar een studio haalt en dan een uniform uh, dan, dan hou je die uniformiteit die, die achtergrond maar ja, dit zijn gewoon hele druk bezette mensen het is al verschrikkelijk moeilijk om ze gewoon over te halen om mee te doen en dan kan je ook nog niet van ze verwachten dat je ze vanuit Stockholm en Parijs en weet ik waar, gewoon naar Amsterdam haalt of naar welke studio dan ook dus nu hebben we uh, met de cameraman Mark van Aller hebben we samen bedacht hoe je dat dan best kon oplossen. Dus um, we hebben een compleet decor bedacht... waarmee je uh, wat in drie uur opgebouwd kon worden. Het, is dan een, een soort, uh, zeg maar, het werd een soort kamertje in een kamer. Dus met, met zwarte lappen konden we dan gewoon compleet decor opbouwen. Waardoor dan uh, de interviewer zit gewoon recht uh, voor een soort lap. Hij ziet niks, hij ziet alleen maar een soort gaatje en een spiegel... Maar hij kijkt eigenlijk door die spiegel heen kijkt hij recht in de camera. Hij ziet alleen de camera niet. En hij ziet ook die hele crew niet. En dan via zo'n een, een soort spiegeling. Dus uh, nu wil hij... Uh, ja, Ik zit nu met mijn handen uit te tekenen. Maar dat zegt natuurlijk niks op radio. Maar via zeg maar, de reflectie van de spiegel... ziet hij uh, aan de linkerkant de interviewer zitten. Dus hij zag alleen de interviewer. Dus het is net alsof hij via de spiegel... rechtstreeks met de interviewer spreekt. Recht in de camera. Wat normaal nooit mag van cameramens... recht in de camera kijken nu moest het juist, ja, precies. waardoor ze zich ook richten aan het publiek. En dat is belangrijk. Het publiek krijgt nu de waarheid die ze destijds niet konden krijgen... Ja, dat, is, dat was de achterlichtende gedachte. Uh, plus, uh, dat, dat, dat zie je dan niet in de film, maar dat, dat zien wij natuurlijk terug en dat betaalt zich wel terug. Wat, uh, wat een bonus was van deze manier van werken, was dat we dus, um, ja, we hadden gewoon een, een we, we maakten dus gebruik van, het, het was wel in hun tijd, in hun, op hun plek, maar met ons decor. En het decor was ook heel erg, uh, het was heel intiem, waardoor het bijna een soort, uh, ja, biefkamer werd. Dus zij zaten gewoon in hun eentje omringd door vier zwarte doeken. Ze zagen geen crew. Het was net alsof ze in hun eentje daar zaten. En dat werkte heel goed om die intimiteit gewoon nog meer uh, naar boven te halen. En nog meer ervoor te zorgen dat ze eigenlijk meer op hun gemak voelden. En al die lagen die natuurlijk al die politici en toezichthouders hebben. Al die mensen die zo vaak in de media uh, komen. Dat, dat al die lagen gewoon wat makkelijker werden afgepeld. Zeven dagen gaat het over. Het begon in de Verenigde Staten. Lehman Brothers die gingen... Uh, over de kop. Daarmee begon een crisis die vroeg of laat zou overslaan naar Europa. Hier was het uh, uh, Fortis. Het aandeel ging omlaag. Er waren geruchten over Fortis. Er waren al mensen die, die dachten: Nou, dat spaargeld, dat haal ik daar maar weg. Want uh, ik geloof er niet meer in. En achter de schermen kwam op een zeker ogenblik bij de Belgische regering het bericht: Ingrijpen. Dit gaat helemaal mis. Hoe ging dat? Wat zijn jullie daarover te weten gekomen? Hoe gaat zoiets? Is dat een telefoontje? Wordt er gebeld? Of is het het moment dat iemand zelf wakker schrikt... Hoe werkt zoiets? Nou, wat, wat we hebben begrepen... Het, uh, nou ja, het leuke aan... Of het mooie eraan is... Kijk, uh, iedereen heeft op een gegeven moment ook een soort... Een, het, het, het verhaal is vrij diffus. van... Er is niet één iemand die op een gegeven moment... Heeft gezegd, hé hey jongens, het gaat mis. En, nu, uh, uh, en, en die heeft alles uh, in gang gezet. Het was natuurlijk wel zo dat... Uh, uit alle kanten waren al signalen. Dus als je gewoon iedereen wist wel al dat er aardig wat uh, bezig was gaande was. Alleen de Belgen, bij de Belgen was de situatie urgenter dan bij, in Nederland. Omdat, uh, ja, Fortis dus natuurlijk voornamelijk, uh, in, in België opereerde. En daar was, uh, ja, daar was de paniek al een klein beetje voelbaar. Alleen wat de Belgen probeerden was om nog eerst even zelf een eigen koers uit te stippelen. En, uh, en om niet onmiddellijk uh, de Nederlanders er naartoe te halen. En nou, nu vraag je misschien af waarom, uh, wat hebben de Nederlanders mee te, zorgen, mee te maken? Maar Fortis was, uh, die had een jaar van tevoren hadden ze ABN Amro overgenomen. En dat is natuurlijk dat hele trotse Nederlandse bedrijf. Dat was ineens, weet je, dat zat een jaar lang al bij, bij de Belgen. Dus uh, voor de Nederlanders was het ook wel echt van belang om te, te horen wat ze dan gingen doen. Met al met, met de Nederlandse delen. Hè? Of, of wat, wat gingen ze überhaupt doen. En nog niet eens met de Nederlandse delen. Het, waren ook, het ging ook om 5 miljoen Nederlandse spaarders die bij Fortis zaten. En Nederlandse werknemers en Nederlandse bedrijven, et cetera. Dan ontstaat er bij de, bij de Nederlandse regering het gevoel: ze houden iets voor ons achter. We, we moeten hier naartoe, we moeten hierbij zijn, we zijn niet uitgenodigd. En dan dat, dat vond ik een openbaring. Dan springen ze in de auto ongenodigd. Balken ja. en, en Bos. Ja. Zeg tegen een chauffeur naar Brussel. <laughs> ja. Dus daar overleggen en we lopen gewoon naar binnen. Ja, ja dat is gewoon heel... Uh, misschien zelfs ook typisch uh, Nederlands... Uh, dat zij op een gegeven moment uh, ja, het gewoon niet meer afwachten. Ze, ze, ze, ze beslissen gewoon om te gaan... Uh, terwijl de Belgen nog steeds uh, toch uh, zoiets hadden van nou het zal wel goed komen. En uh, die vertrouwden nog op dat de markten nog wel goed zouden reageren. Of, of dat ze op de een of andere manier wel een oplossing zouden kunnen vinden. Maar klopt, ja, de Nederlanders die drongen zichzelf uh, eigenlijk gewoon op. Dus die zijn gewoon, uh, alle minuut gewoon naar. Uh, in in Colombo heb ik mezelf zelfs laten vertellen. Met auto's achter elkaar zijn ze naar Brussel gereden. En die hebben zich gewoon uh, aangediend van hallo hier zijn we. <laughs> Daar komt het eigenlijk wel op neer. Terwijl de pers had inmiddels al lucht gekregen van dat er iets aan de hand was. Dus de cameraploegen stonden klaar. En tot ieders verbazing komen bossen en balkenenden dan aangelopen. Want ze moesten het laatste stukje ook nog lopen. Dat zie je ook in de film. Dat ja, in de... ja, Welling niet. Die, die, die werd met de auto gewoon binnengereden En, uh, en, en Bos die... Uh, uh, nou ja, ik, ik moet dan misschien... Ze, waren eerst, ze, werden, ze konden niet onmiddellijk ontvangen worden door de termen. Dus ze zijn eerst nog even in een hotel, meen ik, aan de overkant. Hebben ze even postgevat zet, zeg maar. En toen werd natuurlijk wel natuurlijk al verteld aan, aan, aan de mensen aan, in de wedstrijd... aan de overkant dat, hé, uh, dat, hey, de Nederlandse delegatie is er. Maar de Bos en meneer Welling zijn er, dus... Uh, Vanaf het hotel zijn ze gewoon zeg maar, naar de overkant naar het, naar het parlementsgebouw waar Le Termen zat gelopen. Ja. Het mooie aan deze film vind ik niet alleen dat ze dat ze, althans het komt over als openhartig. Dat weet je natuurlijk nooit met, met, met politici. Maar dat ze ook details vertellen. Dus, dus Met name Wouter Bos die vertelt dan ook hoe het kopje eruit zag. En dat hij geïmponeerd was door het meubilair. Of, of dat hij bij een overleg dat de tosties heel lekker waren omdat er geen avondeten was. Of wat voor bankjes ze op moesten slapen omdat die onderhandelingen op een zeker ogenblik heel slepend worden. Ja. Wat je zo ook te weten komt is, is dat er eigenlijk allerlei niet rationele factoren een enorme rol gaan spelen wantrouwen, cultuurverschillen. Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat was wel de bedoeling. Dat, um, kijk, aan zo'n reconstructie feitelijk gezien. Het, het was wel spannend, maar uh, ja, wij vonden het wel heel erg belangrijk om daar ook een menselijk verhaal van te maken. Uh, want um, ja, je kan natuurlijk uh, je, je zo'n politieke of, of financiële reconstructie kan je natuurlijk gewoon op allerlei manieren maken, maar uh, ik, ik wil me gewoon heel erg uh, focussen op ook vooral het menselijk detail. Uh, zodat je ook eigenlijk naast die, uh, die kijk hè, achter de schermen... ook um, je, je, het, uh, je het gevoel zou krijgen als kijker dat je gewoon naast hen zit. Hoe zou het nou zijn eigenlijk voor jou... om, om gewoon in zo'n crisis zo'n beslissing te moeten nemen? Dus het gaat ook eigenlijk al bijna om... Een, hoe, hoe komt zo'n proces, zo'n politieke besluitvorming? Hoe, hoe gaat dat proces? Hoe komt dat tot stand? En dat, dan is het inderdaad zoals je zegt... ja, dan hangt het gewoon soms gewoon aan hele kleine... Hangt dat aan elkaar, of je wel of niet met die tegenpartij kunt opschieten bijvoorbeeld. Ja. ja is heel klein. of of dat je slaap hebt, dat je gewoon even moet slapen... omdat je al drie nachten aan het of vier nachten aan het onderhandelen bent en dat je te geïrriteerd wordt en dan gewoon een, een, een te snel een discussie laat schieten zoals de termen zegt. Ze waren moe. Er waren cultuurverschillen. Balken en de Bos die, die, die lagen elkaar eigenlijk niet. Die, die mochten elkaar niet zo heel erg. Dat, dat komt ook wel een beetje naar, naar voren. Dus, dan ja, dan moet ik wel zeggen dat dat is wel. Um, dat, dat, dat zegt de geschiedschrijving. Maar uh, ja, als, als je ze hoort. Ze, ze, uh, ik, ik denk eerder dat ze, ze konden elkaar wel echt waarderen. Zeg maar. in, in die periode zeker. Zijn ze echt gewoon heel erg, hebben ze ontzettend veel aan elkaar gehad. Dus hebben ze juist heel erg goed weten samen te werken. Ondanks misschien hun persoonlijke verschillen. Want het zijn natuurlijk twee totaal verschillende persoonlijkheden. En, uh, en daar is Wouter Bos ook heel erg openhartig over. Dat hij zeg maar de, zeg maar de, de kanten waar hij zich verschrikkelijk aan kon ergeren bij, uh, bij Balkenende. Die kwamen ongelooflijk van pas in die avond. En op die manier hebben ze elkaar gewoon heel goed kunnen vinden. Dus Want de samenwerking kon, was een heel goed juist. Balkenende kon ene lang hetzelfde standpunt herhalen. Ja. Ja, ja. En, en dat heb je nodig in een onderhandeling met uh, uh, ja, als je gewoon jouw gelijk wil. Als je gewoon uh, het maximale aan jouw kant uh, wil hebben. Het is uiteindelijk toch ook raar om te zien dat dingen die er niks mee te maken hebben overheersend worden. Cultuurverschillen, want het ging uiteindelijk om het redden van een bank. Zodat je het systeem kan redden. Zodat je uiteindelijk het hele Europese bankenstelsel kunt redden. Het verschil tussen Nederland en, en België is eigenlijk een, een ondergeschikte kwestie. Nederlands Belang of Belgisch Belang. Toch ging het daar uiteindelijk helemaal over. Dat werd de onderhandeling die gevoerd werd... Um, nou ja, ik, ik denk dat uh, ja, wat, wat we ook hopen met deze film naar voren te brengen is: uh, er stond verschrikkelijk veel op het spel. En dat wist, ook, wist iedereen gewoon. Dat, dat, dat was hen echt heel erg duidelijk gemaakt. Als deze bank niet wordt gered, dan kan dat gewoon potentieel in, in uh, ja, heel Europa in vuur en vlam zetten. En we uh, moeten gewoon iets doen. Dat, uh, dat was duidelijk. Alleen ik denk dat uh, ja, als je blijkbaar in zo'n situatie zit, dan, uh, dan is juist misschien uh, des te meer reden dat dat sommige gevoeligheden nog eerder naar boven komen. Want die bestaan natuurlijk altijd. Ik bedoel, Nederland is België niet en België is niet Nederlands. En misschien zelfs zijn zelfs de verschillen tussen Nederland en België... groter dan uh, Nederlanders denken of dat Belgen denken. En, um, en, en dan, uh, en dan ja, op een gegeven moment dan, uh, dan die, die emoties die komen door... je hebt gewoon politieke uh, tegenstellingen... En, en, maar ook persoonlijke tegenstellingen en die nationale belangen... Ja, dat, dat kan je bijna niet meer uh, tegenhouden op de een of andere manier. Het, uh, uh, ja, je probeert natuurlijk toch samen probeer je een, een einddoel te bereiken. Maar om dat einddoel te bereiken... moet je wel door enorm veel uh, ja, modder bijna je uh, slepen... Om, om al die details zeg maar, uit de weg te krijgen... En die, die details die, die, die vlammen juist misschien heel erg op, omdat op dat moment gewoon iedereen ongelooflijk op zijn tenen loopt en uh, ja, niet meer zo heel erg diplomatiek is op uiteindelijk. Zeg maar. Met zo weinig slaap en zo'n grote druk en ook nog andere dingen die, die een rol spelen en het publiek dat het niet mag weten, want ze zijn bang dat iedereen zijn geld van de bank gaat trekken, dus dat moet heel stil blijven. Dan is er achteraf de vraag gekomen, hebben ze niet te veel betaald voor die bank? Ze, was de prijs gezien de markt niet veel lager? Achteraf is er gezegd, ja. hadden ze die bank wel moeten redden? Dat, dat is ook kritiek die ze gekregen hebben. Ja, nou ja, ik, ik denk, uh, uh, even ingaan op je tweede uh, vraagje. Ja, hadden ze die bank wel moeten redden? Ik moet zeggen, ik, ik ben natuurlijk geen econoom. Ik ben filmmaker. En ik ben er ook ingestapt, uh, net zoals zoveel mensen die dan dachten: jeetje, wat is er toch met die bank aan de hand? Ik wist helemaal niet dat het zo erg was. En ik, ik voel me belazerd. En, en ook, uh, ja, moet je dan met zoveel geld zo'n bank redden? Laat het toch failliet gaan. Maar ik moet zeggen, na al, uh, ja, na deze, ja, we zijn toch al drie jaar met de, deze documentaire bezig. Ik ben er toch wel van overtuigd, er was geen andere optie. I'm de andere optie was gewoon dat, het, dat, de, dat de, de, de recessie die tien jaar later... gewoon ik bedoel, nu pas kruipen we een klein beetje uit die recessie... maar dat had anders nog langer geduurd. Of het had nog veel erger kunnen zijn als die banken niet waren gered. Zegt Trichet ook dat op een gegeven moment... er komt een moment als je niet snel genoeg handelt... dat de, zeg maar, de, de triggering of the event dat dat on, onherstelbaar meer is. Je kan het niet meer terugdraaien. En dat is nu net op tijd gelukt, zeg maar. De, de dominosteen is net op tijd tegengehouden. Dus die is niet... Niet meer omgevallen. Dus, uh, dus, het dus, was onbekend terrein. Dit dus was nooit eerder gewoon, gebeurd. Het, dus er was gewoon geen alternatief. Daar ben ik nu wel van overtuigd. Um, alleen het is, het is geen populaire beslissing. Dat is gewoon uh, heel, heel erg duidelijk. Maar ja goed, het had ook kunnen gebeuren. Maar dan hadden we nog meer met nog meer gepakke peren gezeten. En dan waren mensen nog ontevredener geweest. Alleen dat weten mensen natuurlijk ook niet. En dat wordt ook in die film gezegd door bijvoorbeeld Didier Reinders. Uh, soms um, eigenlijk uh, iedereen heeft, uh, van onze hoofdpersoon heeft het gevoel. En ook heel veel anderen. We zijn gewoon echt langs de rand van de afgrond uh, gescheerd. Alleen de, de gewone bevolking had het gewoon niet door. Omdat er al die tijd het, het systeem het bleef doen, omdat ja, je nog steeds ja, komt Niemand pinnen. heeft gevoel, gevoeld wat er nou eigenlijk precies echt, uh, ja, wat, wat, uh, wat de afgrond, wat, wat die in had gehouden, behalve dan natuurlijk de gevolgen van, de, van die redding. Die waren wel enorm aanwezig. Ik bedoel, dus 500 miljard uh, euro is gewoon verdampt en, uh, uh, ja, we zijn gewoon een diepe recessie gekelderd en uh, huizenprijzen die ineens kelderden, voedselbanken. Het, het had absoluut gewoon wel, uh, wel uh, zeker zijn weerklank. Alleen voor het merendeel van de mensen. Ja, het is gewoon een heel rijk land in Nederland en België nog steeds. Ik bedoel, we, zijn niet, uh, ja, we, kunnen, we hoeven niet op de straat te leven nog steeds. Ondanks al dat geld dat verdampt is en weg is. Er wordt ook op een zeker ogenblik een, een vraag opgeworpen. En dat vond ik een interessante. Stel dat het systeem helemaal crasht. En er, er komt geen geld meer uit de pin. Je kan niet naar de winkel. Je kan niks betalen. Zal er dan geweld komen? En hoe lang zal dat dan duren? Dat vond ik een hele. Het is een filosofische vraag. Maar stel ze had het had. Het was niet gelukt om het op te lossen. En het was zover gekomen. Ja, dat, dat is, is een reëel grappig. scenario. dat was een reëel scenario. En het grappige is. Um, ja, dat was eigenlijk een van de basisvragen die ik. Uh, die, die wij gewoon heel belangrijk vonden. Ja, wat gebeurt er als de banken vallen... en wat gebeurt er als iedereen uh, hun geld van de banken afhaalt? En het was heel erg moeilijk om bij de hoofdpersonen... een concreet antwoord te krijgen omdat het dus zo zwart was. Niemand, niemand kan het zich eigenlijk heel concreet. Ik bedoel, die vraag alleen al, dat, dat kost echt gewoon heel veel tijd om dat uit mensen te trekken. Ten eerste omdat ze. ze ik denk dat ze wel. Ze, uiteindelijk geeft ze natuurlijk wel antwoord. Maar niemand wil het zich voorstellen. Je wil het je ook, je wil ook niet. Ja, je, je, wil, je wil niet een oorlogssituatie voorstellen. Je, je kan het je bijna niet voorstellen. Want de meeste mensen van ons hebben natuurlijk nog niet echt een oorlog meegemaakt. Of gelukkig nog niet. En uh, misschien hoeft dat ook nooit, niet, nooit maar, uh, maar ja, dat, dat zou een consequentie kunnen zijn. Als er geen geld is en die hele structuur valt in elkaar, wat dan? Dan zijn we met z'n allen op elkaar uh, aangewezen. En uh, uh, ja, dat, dat is iets wat je je liever niet wil uh, voorstellen. Maar het zal lelijk worden, daar kan je vanuit gaan, denk ik. Ja, uh, toevallig toen wij aan het uh, draaien waren, toen uh, waren al die uh, plunderingen op uh, Sint Maarten. Dat was naar aanleiding van die uh, storm. En, uh, en toen, uh, toen kwam bijvoorbeeld Wouter Welding, die zei... nou ja, ja zoiets, dat, dat zou het best kunnen worden. Dat mensen gewoon inderdaad zomaar... Uh ja, gewoon supermarkten gaan, uh, gaan, gaan plunderen en televisies gaan meenemen. En dan op een gegeven moment ook heel grappig. Um, uh, die, die vraag stelden we ook aan Mervyn King, de toezichthouder van de Bank of England. En die had nog eigenlijk wel een heel heel concreet scenario: oké, okay, dus je kunt niet meer tanken, je kunt niet meer, uh, je kunt niet meer je boodschappen doen bij de supermarkt. Maar wat doe je dan? Dan ga je toch naar de supermarkt. En jij bent de supermarkt-eigenaar en je hebt nog een paar, je hebt nog drie broden. Dan komt er een klant naar je toe, die klant zegt van ik heb geen, uh, ik, ik, ik, ik wil een brood hebben. En dan zegt die, uh, zeg jij als supermarkteigenaar, uh, ja, maar jij wel. Jou ken ik, dus ik geef jou brood, maar de anderen niet. En dan, uh, en dan wordt die andere man heel boos, want die kent hem niet. En, maar hoe, hoe, en die persoon die je dan wel kent, die geef je hem brood. Maar wat krijg je dan daarvoor terug? Want jij wil ook brood. Krijg je dan een IOU-briefje? Uh, of of weet je, wordt het een ruilhandel? Ja, de scenario's die, die kunnen heel erg concreet zijn. Alleen, we wilden het ons niet voorstellen. En ja, misschien moeten we dat ook maar niet doen eigenlijk. Nou, aan het eind, dan, dan komt iedereen aan het woord. En dan, dan zeggen ze eigenlijk, uh, ja, de oplossing die is, die, die is eigenlijk niet echt goed geweest. Wouter Bos die zegt, uh, de oorzaak van dit probleem was te veel schuld. We hebben meer schuld gemaakt om het op te lossen. De oorzaak van het probleem was een te lage rente. We hebben het opgelost door de rente te verlagen. De oplossing van het probleem, nou ja, zo kan je een tijdje ja. doorgaan. Ja. En uiteindelijk waarschuwen ze en Trichet denk ik nog het felst van allemaal voor wat er is veroorzaakt. Want ja, ze zeggen eigenlijk: moeilijk. van ja, het, ja. Is, het is er niet veel stabieler op geworden. Nee, nee dat is best wel een, een sombere uh, conclusie die, die je kan trekken. En uh, uh, ja, dat, uh, het, het is gewoon niet anders. We, we zijn natuurlijk nooit: uh, je moet het voorstellen als een soort. Uh, het huis uh, stond in brand, uh, de brand, het brand, brand is geblust. En, uh, en er zijn natuurlijk wel een beetje maatregelen Ik bedoel, er is iets meer regulering. Er zijn gewoon allerlei uh, ja, maatregelen... Uh, gewoon, um, die zijn uh, erop losgelaten. Dus dat huis is een klein beetje een likje verf. Een beetje dingen zijn opgeknapt. Maar de fundamenten, fundering van dat huis, daar is niet aan gewerkt. En dat is eigenlijk het financiële systeem. En die hele financiële sector, daar is niet wezenlijk over nagedacht... Of dat, uh, want dat was niet stabiel. En dat is nu alleen maar nog minder stabiel geworden. Omdat uh, de oorzaak van... een van de grote oorzaken van die... Uh, uh, van, de, van de crisis was natuurlijk... dat die schuldenlast... we hebben het eigenlijk opgelost door die schuldenlast... alleen maar nog, meer te, nog groter te laten worden. En... Um, dat is eigenlijk natuurlijk een recept voor, uh, voor gewoon de volgende crisis. En dat ziet iedereen, dat, dat ziet, uh, zien alle financiële experts. Alleen, en, en politici ook, neem ik aan. Alleen niemand, dat vind ik heel raar persoonlijk... Um, vraagt zich af of dat dan, wat je daar dan echt tegen zou moeten doen. Dat zegt ook Mervyn King, uh, King die, uh, de, de, zoals ik al zei, de, de toezichthouder van Engeland... De ex-toezichthouder van Engeland die zegt dat er na de. Uh, iedereen, heel veel mensen die vergelijken deze crisis met. Uh, de, de grote depressie uit. Uh, 29 van de vorige eeuw. En na die depressie, toen was er een, een enorm intellectueel debat over. Uh, wat moeten we doen met de wereldorde? En is het kapitalistisch systeem wel goed of niet, of uh, enzovoort. En het was, nou ja, alles leefde, alles was stond, gewoon weer de, de, ter discussie... om gewoon weer misschien opnieuw uh, ja, nieuw elan in te blazen... en and, ja, andere structuren misschien te, uh, te vormen. En dat die discussie is er eigenlijk uh, niet of nauwelijks geweest. Ook, ook niet, uh, vooral niet bij de politici eigenlijk. Dat is eigenlijk ontluisterend, na alles wat er is gebeurd. Ja, dat, dat iedereen een soort ja. opluchting heeft, maar dat... Het systeem nog net zo wankel is als destijds. Want als ja. het nu gebeurt, dat zeggen ze ook allemaal, dan zijn de middelen op. Ja, de instrumenten zijn op. Je uh, kan de rente monetair. niet nog verder verlagen. De instrumenten zijn al helemaal. Uh, ja, wat zeg maar de, de reddingsmiddelen die al die uh, toezichthouders hebben, die ja, dat staat al helemaal, uh, helemaal uh, op zijn maximum, zoals Wouter Bos zegt. Tja, wat dan? Maar daarom, denk ik, uh, ja, daarom wilden we ook heel graag deze film maken. Uh, het, is, het is ook wel heel erg nodig dat wij nu gewoon met z'n allen eigenlijk een gesprek aangaan over wat we hiermee aan moeten. Uh, en dan niet alleen politici, en, uh, maar zeker ook de bankiers. Die moet je natuurlijk gewoon ook echt bij betrekken. Het heeft geen zin om hen constant te verwijten dat ze het verkeerd hebben gedaan. Je moet het op een gegeven moment ook je moet het echt samen oplossen. Want ja, we, we kunnen ook niet zonder banken op dit moment. Of, of het zou het andere banken moeten zijn. Maar in ieder geval, je hebt ook geld nodig uh, om die economie weer draaiende te maken houden. Maar ook de mensen, dus jij en ik en, uh, en, en, en gewone mensen die gewoon uh, hun gewone leven willen leiden. Het ja, is een soort uh, driehoek die gewoon moet gaan samenwerken en moet gaan nadenken over, uh, over hoe het dan wel zou moeten, of... of ja, niet, niet, niet dat ik zeg dat dat. Uh, ik bedoel, we hoeven echt helemaal niet af van het kapitalisme. We, we, we moeten vooral geen communistische beleid nee, <laughs> over hebben. Maar, want, maar... Uh, maar, maar, maar je kan je afvragen wat er dan niet. Uh, of, of nog niet goed genoeg is aan het kapitalisme, laat ik het zo zeggen. Een van de dingen die ik chockerend vond was dat, dat ook de centrale bankiers. En ook iemand als Trichet zegt: de bankiers met wie we spraken of die we tegenkwamen, die keken openlijk op ons neer. In, in blikken en in woorden. Die lachten ons eigenlijk uit. Die hadden een dédain voor de mensen die hun kwamen redden. Ja, ja dat is die bankaire wereld. Dat, uh, uh, maar goed, de, de, de bankaire wereld... Die, die, die, die had natuurlijk veel meer kennis. En, en dat straalde ze ook uit. En... en, en um, het grappige is dan wel dat juist in die week... Uh, kijk, je moet je zo voorstellen, die, die politici die, die zitten daar gewoon... En, en die moeten natuurlijk zoveel mogelijk informatie tot zich krijgen. om Wat moet je doen om deze crisis te kunnen dempen? Om dit op te kunnen lossen? En dan blijkt dat, uh, dat, dat ook die topbankiers hen niet kunnen vertellen... wat er precies op die balansen staat. En dan zegt de term ook, maar hoe kun je dan van ons verlangen? Wij zijn dan topbank, uh, toppolitici. Als de topbankiers ons niet kunnen vertellen... wat er in hun eigen bedrijf gaande is. Hoe kunnen de toppolitici het dan oplossen? En uh, dus wat er is gebeurd ook in die week... Uh, de, de, al die bankiers zijn gewoon compleet... Uh, die, die zijn gewoon buitenspel gezet. Uh, Fortis is gewoon de deur geweest. Ik bedoel, ze zaten er wel. En ze wilden gewoon graag... Ja, ze zaten gewoon, maar ze konden eigenlijk niks doen. En ze mochten ook niks meer doen. Iedereen werd gewoon, ING zat er ook. Maar uh, ja, zoals je weet, ING twee weken later zaten ze zelf enorm in de problemen. Dus de bankiers waren helemaal buitenspel gezet tijdens die hele redding. Omdat duidelijk was dat ze, behalve trouwens BNB Paribas. Die had nog wel een beetje geld in, in, in, op, uh, in cash, geloof ik, in kas. Maar de rest van de banken was allemaal niet in staat om, om wat dan ook uh, uh, ja, uh, qua hulp aan te bieden. We gaan zo verder praten over je eerdere films. En ook over uh, je Chinese afkomst. Want je noemt het communisme al. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Laura Veers met het nummer Margaret Sands. her Rising the world, eyes Oh. Graveers was dat met Margaret Sands. We wachten nog op nieuws uit den Haag... waar op dit moment gestemd wordt over een motie van afkeuring. En dit allemaal over de memo over de dividendbelasting. Intussen praat ik verder met filmmaker Jan Ting-Yuen. We hadden het net over de film De Achtste Dag... waarin de hoofdrolspelers van de economische crisis van 2008... aan het woord komen over de redding van Fortis en ABN AMRO. Je bent al geruime tijd filmmaker. Je hebt al heel veel verschillende onderwerpen... Behandeld. Een aantal daarvan die waren iets persoonlijker. Een van je vorige films ging over de keuze van je vader... om uh, weg te gaan uit China en naar, naar uh, Nederland te komen uiteindelijk. Via een omweg, uh, ja. Hongkong. Dat, dat begon meteen met een heel persoonlijke vraag. Want je, je stelde de vraag aan je ouders. Hebben jullie eigenlijk nagedacht over wat dit voor mij zou betekenen? Jullie keuze, ja. jullie verhuizing. Ja. Was, was, was het een vraag die je nooit eerder aan ze gesteld had? Nee. Ja, ja, gek, hè? Ja. Nee, het is. Uh, um, ja, ja. Ik kom natuurlijk uit een cultuur waar je niet zo heel snel. Uh, dit soort wezenlijke levensvragen. Of, of. Nou ja, het is niet eens een levensvraag, maar. Um, het, is, het is wel een. een bijna een impertinente impert vraag, zeg maar. Dat, het is niet zoiets wat je zo snel. Uh, aan je ouders zou, zou stellen. En. Um, nee, dus. Uh, ja. Dus het, het was ook dat je in de rol van journalist was dat je de vraag kon stellen. Om, omdat je een film ja. aan het maken was. Nee, dat, uh, uh, ja, zo is het wel begonnen. Ja. Dat, uh, want mijn ouders die gingen re remigreren naar, uh, naar Hongkong. En, uh, en, en toen besefte ik ineens, oké, okay, dit is de laatste kans. Nu kan ik ze eigenlijk gewoon uh, alles uh, vragen wat ik zou willen vragen nog. En het grappige is dat, uh, want ja, die ene vraag, dat heb ik dus met mijn eigen camera gedraaid. En dat is allemaal materiaal dat ik gewoon in drie dagen voordat ze teruggingen naar Hongkong nog bij elkaar heb verzameld. En da daar is dan dit, deze leven, deze ja, zo wezenlijke vraag is van overgebleven. En dat is gewoon het begin van de film geworden. Er is ook een moment uh, in, in de film dat je vader, die, die toch een vrij gereserveerde man is, echt emotioneel wordt. En op dat moment blijf jij. Heel netjes in je rol van journalist. Welk moment is dat voor u zo? Nou, Mijn vader, hè? Dat ja, je vader die vertelt over vroeger en die, mm -hmm. die is dan die, die, die is geëmotioneerd. En, maar ja, jij, jij blijft ook gewoon in een, in een rol van journalist de hele tijd. Ja, het is een beetje. Oh, het is wel grappig dat je opmerkt dat hij heel geëmotioneerd was. Dat nee, heb jij niet zo, zo heb gezien. Ik dat, nee, dat heb ik niet zo ervaren, zeg maar. Dat. Uh, uh, nou, hij was niet. Um, Nee, ik, ik denk niet dat hij emotioneel was. Het was meer, hij, hij dacht echt weer gewoon aan vroeger. En ik kijk, met, met deze vragen uh, uh, stipt... Ja, toen prikte ik eigenlijk natuurlijk... Of ik drukte op een ander knopje bij hem in. waar allemaal vragen die, uh, die normaal nooit aan hem worden gesteld. Er wordt niet getwijfeld aan of je wel de juiste keuze hebt gemaakt... om, naar, uh, om te emigreren of, uh, of uh, hoe het vroeger ging en... Uh, Um, dus, uh, dus in die zin ging die dan wel anders reageren. Dat, dat, dat geloof ik zeker. Maar ik had uh, voor mij, ik, ik ken mijn vader. En, uh, hij was zeg maar niet zo emotioneel dat ik het nodig vond dan om, om zelf nog. Uh, uh, nee, hij was eigenlijk vrij normaal zeg maar. Voor mij nou, doen, ja. Wat ik probeer te vragen is, is: is dat het eigenlijk voor jou een manier was om dit verhaal uit hem te krijgen door er een camera op te zetten? Dat, dat, nou, dat, dat je het gesprek dat waarschijnlijk normaal dat, niet zou hebben gehad. Uh, ja, dat helpt natuurlijk wel. dat uh, Als je dat niet... Uh, ja, het is absoluut gewoon een... een, een uh, je, je kan je enorm uh, heerlijk uh, verschuilen achter die camera. En... Um, ja, ik heb dat eigenlijk nooit zo eerder gevoeld... als, als bij deze film over mijn ouders. En ook, ook van mijn familieleden. Ik heb, ze, ik heb ze nooit dit soort vragen gesteld. Maar met de camera kan je gewoon naar ze toe gaan... en dan stel je ze dit soort hele persoonlijke levensvragen. En dan, uh, en dan bleek dat ze het hartstikke leuk vonden... om al die vragen te beantwoorden. Dus dat is ook wel een rare ja, eye-opener voor mij. Dat ik erachter kwam dat... oh, misschien had ik dat, die vragen eigenlijk ook wel eerder kunnen stellen. Dus ik weet eigenlijk niet in hoeverre die camera dat dan... Uh, ik bedoel, het heeft mij wel geholpen. Ik, ik durfde daar meer. Uh, maar ik, ik weet eigenlijk niet of het hun dan eigenlijk heeft geholpen. Want het was natuurlijk ook een tijd dat uh, mijn vader was wel vrij ziek. Dus het was wel duidelijk dat het gewoon een soort afscheidsdocument zou worden. En dat voelde, voelde eigenlijk alle, alle mensen die, die deelnamen in de documentaire, die voelden dat al aan. Het was zijn laatste kans om die vragen nog te stellen. Ja, voor mij in ieder geval. Ja. Jouw vader ging weg uit China als, als, als jonge man. Um, waarom was dat eigenlijk? Waarom, waarom ging hij daar weg? Uh, nou ja, ik, ik, ik maak een paar omtrekkende bewegingen in die film van wat het zou, allemaal zou kunnen zijn geweest. Is zou het misschien door de politieke situatie zijn geweest. Heeft het daaraan gelegen? Um, is het, uh, ja, wat, ja, god, wat, wat zou het allemaal kunnen zijn? Of was, was hij gewoon avonturier? Want hij was natuurlijk uh, uh, kop, hij was, uh, uh, ja, machinist op een uh, koperdijsschip voor uh, jaren. Uh, wat, wat zou het dan zijn geweest? Maar uiteindelijk denk ik dat het, uh, hij, heeft, hij is gewoon zijn, uh, zijn broer is die gevolgd. Want zijn, uh, zijn jongere broer, die, die was al naar, uh, naar het Westen vertrokken. En, uh, en de band tussen hen was wel heel, heel erg uh, uh, diep... omdat zij allebei wees zijn. Dus ze zijn allemaal, allebei in diepe armoede zijn ze opgegroeid. En ik, uh, ik, ik denk dat hij hem gewoon niet in de steek wilde laten. Dat dat het was. Die armoede waar ze over vertellen en, en dat ze wees waren... het is vrij aangrijpend dat ze, dat ze op een gegeven moment vertellen... dat ze misschien ook wel verkocht hadden kunnen worden als kind. Dat dat, dat een, een optie was... Ja, vind je, vind je dat Ja, ik vind, ik ja, vind dat nogal wat is, kinderen die uh, weten van. Nou ja, ja. Ze, ze hadden me, ja. De, mijn ooms en tantes hadden me ook kunnen verkopen aan iemand. Maar ja. dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, het, het is helemaal niet grappig. Maar het, het, uh, nou, misschien saillant is. Ik, ik, dat wist ik wel. Dat is een, een, een, zeg maar een anekdote, als ik zo kan zeggen... In de familie die vaak genoeg wordt verteld. En, uh, maar dat is ook een klein beetje gewoon eigen aan mijn familie en, en misschien aan dat soort. Uh, families die in, in bittere armoede is opgegroeid. Dat is een vrij bittere en harde humor. Dus uh, ik, ik kom bijvoorbeeld gewoon al altijd aan tafel zitten... en dan maakt iedereen grapjes over de hongers. Over hoe, hoe, wie had het ergste honger in, in die hongersnoden in de jaren 50, 60. En dan, uh, dan komt er nog iemand overheen... ja, maar ik, ik ben aangevallen door haaien... toen ik uh, vanuit Zuid-Chinese Zee naar Hongkong zwom. En dat is dan ook zo, weet je, een man is zijn been kwijt. Dat soort verhalen. En dat, daar wordt gewoon heel erg laconiek over gedaan... En uh, ja, in, in, in, uh, in China noem je dat, het is een soort, uh, niet, niet bittere lach... maar het is een soort koude lach. heet dat. Koude lach om, om, ja, eigenlijk, uh, om, om al die problemen maar eigenlijk de baas te kunnen zijn. Toen ze eenmaal hier waren, was, was voor jouw vader het, het, het belangrijkste doel... welvaart bereiken. Een eigen bedrijf beginnen, hard werken en die armoede overwinnen. Dat is eigenlijk wat, wat jouw vader zijn hele leven heeft gedaan... Hij heeft zich gewoon het schompens gewerkt. Ja, ja, ja typisch immigrantverhaal. Hij, hij dacht met heel hard werken kom ik er en dan uh, bereik ik alles. En, uh, en uh, ja, eigenlijk typisch. Gewoon wat iedereen, uh, elk immigrant natuurlijk hoopt. Dat het gasten schoenen aan de andere kant... Uh, uh, althans een economische immigrant, wat mijn vader was. Uh, uh, ik wil daar gewoon alles bereiken. En, en dan hoop je ook alles te bereiken. Alleen ja voor niet iedereen pakt het natuurlijk zo uit. Je hebt gewoon sommige mensen die worden miljonair. Die pakken alle kansen die er zijn... En door toeval komen ze precies op de goede plek. Maar mijn vader is gewoon, ja, die heeft gewoon wel een heel goed leven geleid. Maar hij is niet de, de multimiljonair geworden, natuurlijk, die hij had willen zijn. En het, uh, uh, ja, het, uh, het, ik weet niet of het tragisch is, maar het, het, uh, het uh, tragicomische is, misschien dan dat, uh, dat terwijl hij in het westen zat, waar hij dacht dat gewoon het goud voor het oprapen lag, uh, ontwikkelde Hongkong en China zich gewoon. In twintig jaar tijd werd het gewoon de, de grootste economie van heel de wereld. Dus als je, als je ergens over kansen hebt en over miljonairs... dan is het tegenwoordig China. Maar had hij het daar ook gered? Was hij daar miljonair geworden? Dat is natuurlijk ja, een dat, vraag dat, die je nooit zult weten. Dat, dat, dat weet je gewoon niet. En, uh, en het is natuurlijk ook een hele filosofische, abstracte vraag. En mijn vader vond het ook een beetje... Eigenlijk een, kijk, mijn vader is natuurlijk een, een, een man, hij is restauranteigenaar geweest. En ja, hij staat gewoon met zijn beide benen op de grond. En hij vond al die vragen eigenlijk een beetje... Ja, het zal wel. Ik doe het wel voor mijn dochter, maar het zal wel. En, en ik ben natuurlijk de dochter die... Ja, ik wil meer. Ik, ik wil gewoon... Ik, ik, ik wil meer van mijn vader. En die, die, die, die vragen waren natuurlijk ook een manier... Om, om dichter tot hem te proberen te komen. En ik, ik merkte ook wel gauw dat... Uh, ja, maar hij heeft die antwoorden gewoon niet. En, en het, het zijn vragen eigenlijk die niet bij hem horen. Die vragen horen bij mij. Dus, dus zeg maar wat ik ook doe... Dat, dit is eigenlijk mijn probleem. Dus helemaal heeft niks met hem te maken. Zo ziet Deze hij film, dat ook. Nee, zo zag hij het niet. Maar ik. Dit, de, die film, moet ik zeggen, mijn reis in die film was dat ik aan het einde wel door had. Uh dat uh, eindelijk begreep dat uh, eigenlijk die hele film was mijn, mijn film. Het, het was niet eens zijn film. Het die hele, de hele opzet van, uh, uh, van uh, ja, die, die hele omzwervingen. Uh, die, die, uh, weet je, dat, dat hele achteronderzoeken van waar die nou vandaan komt. En wa waarom die welke keuze heeft gemaakt. Het gaat eigenlijk uiteindelijk allemaal over mij. En dat vond ik ook best confronterend. Want dan denk ik, oh, ik heb eindelijk eens, Het gaat niet over mij. Ik wil het helemaal niet. Ik wil het over hem hebben. Maar um, uiteindelijk is het, uh, is, het, uh, is het je eigen verhaal. Maar ik denk dat dat ook heel vaak is... bij dat soort familie, um, van die kleine familieverhalen. Wat je ook wil vertellen... Uh, want ik wilde natuurlijk het grote verhaal van China... wilde ik dan linken aan het kleine anekdotische verhaal van mijn familie. En dat, volgens mij is dat ook gelukt. Want, want het, het, is, het loopt natuurlijk ook vrij uh, synchrone... aan bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de Chinese geschiedenis. Alleen... Um, uh, ja, de reden natuurlijk voor een maker om zo'n verhaal te maken... Is, is uiteindelijk dat je op zoek bent naar jezelf. En, en het gaat niet echt over China of over, over je vader. Het gaat gewoon over dat jij wilde weten waar kom ik vandaan... en hoe ben ik hier verzeld geraakt en wie ben ik eigenlijk? Nou, dat had ik vorig jaar niet gezegd. Maar ik moet zeggen, na één jaar uh, kan ik wel... ja, volgens mij is dat gewoon de, de, de reis die, die je dan maakt. Die ik in ieder geval heb gemaakt... En, uh, en ik denk dat uh, bij heel veel familiemakers... Uh, die een film maken, een persoonlijke film maken over hun eigen familie... het gaat eigenlijk over jezelf. We gaan uh, eens kijken wat er gebeurt in Den Haag. Levi van Eck. NPO Radio 1. De motie van afkeuring tegen premier Rutte en het kabinet is afgewezen. Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie. 76 stemden tegen.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 U luistert naar Nooit meer slapen, NPO Radio 1. In gesprek met Jiang Ting-yuan over uh, haar film De Achtste Dag. En ook over de film De Keuze van mijn vader hadden we het over de geschiedenis van haar familie, die uh, uit China naar Nederland kwam. Je groeide op als kind van, uh, van houders van een Chinees restaurant in, uh, in, in Limburg. Was, was zo'n restaurant echt zo'n klassieke Chinees? Met van die, van die bankjes ja. en... Uh, ja, heel groot. Shin.int.spes.rest. Uh, ja, punt spes punt ja. Rest. ja, ja zo, zo, dat is ook de titel van mijn debuutfilm. Shin Int. Chin int. int. een leven achter het doorgeefluikje. Ja, heeft mijn producent er nog bij gezet. Want niet iedereen weet dan wat Shin Int uh, betekent. Maar uiteindelijk wel natuurlijk. Want iedereen heeft wel eens bij een Chinees restaurant gegeten in Nederland. Dus. Achter dat doorgeefluikje luikje wordt... wordt Keihard gewerkt. Vanaf het moment dat de klanten komen... Dat, dat zie je in de film... is het gewoon buffelen, buffelen... en, en gewoon echt je het schompens werken. Ja. En, en dat, dat is ook mooi in beeld gebracht. Het, is, het ziet er verhit uit. Het ziet eruit als een soort, soort gevecht met de elementen. Waar was jij dan als kind... Uh, nou ja, ik, ik was dat meisje dat dan uh, de, achter de bar huiswerk zat te maken. Wat, wat nu nog steeds uh, volgens mij heel vaak uh, gebeurt in dat soort families. Je groeide echt op in het restaurant? Ja. Ja, ja, want het zijn natuurlijk. Uh, ja, Zo'n restaurant is gewoon 24 uur per dag. Uh, oh nee, niet 24 uur. Ik overdrijf. Uh, je bent gewoon van 12 tot, uh, tot 12 open. Zeker in die tijden. Want, uh, en um, ik bedoel toen, in de jaren 70, daar, toen ik daar opgroeide. En, um, en het is zeven dagen per week open en, en 364 dagen in het jaar. Behalve op nieuwjaars, uh, oudjaarsavond, Want dan. Uh, dan gaat de hele familie en, en het personeel... gaat dan vuurwerk afsteken en samen eten. Dus, dus het was voor jou niet een, een, een leven van uh, entertainment... of muziekles of, uh, of speelgoed of wat dan ook. Het was gewoon, je amuseert je maar ergens in het restaurant... zolang je niemand tot last bent. Um, ja, daar kwam het wel een beetje op neer. Nu had mijn moeder, ja, als een echte Chinese moeder... Gaf ze me wel, heeft ze me op pianoles gezet. Dus ik, ik kan gewoon piano spelen... Uh, zoals elke Aziatische kind. Uh, dat, zou, dat, dat kan natuurlijk. <laughs> en, um, uh, maar ja, ik, ik, ik vond al snel... Uh, uh, ik, ik heb heel veel televisie gekeken toen ik, uh, toen ik opgroeide. Dus ik, ik zat altijd op zaterdagmiddagen voor de VRT. Nee, toen nog BRT. En uh, op zaterdagmiddagen waar, waar werden altijd hele leuke oude films vertoond. Speelfilms. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ja, ik, heel veel musicals. Elke middag was er wel een musical. Dus ik ken al die musicals... Kon ik uh, naspelen en nazingen. En uh, hele heel rare uh, ja, van die oude waar je die je no nu nooit meer ziet. Die heb ik eigenlijk allemaal gezien. Gewoon, dus dat was eigenlijk een beetje mijn filmopleiding. Dat was gewoon boven in het Chinees restaurant. Ah, dan weet ik meteen waar die passie vandaan kwam. Wa waardoor je later film wilde gaan maken. Ja, ik denk het wel. Dat, uh, ja. Ja, maar... maar je ging eerst de economie studeren. Wat, ja, was dat, dat is, een, een keuze die uh... meer aanvaardbaar was voor, voor je ouders? Of was ja, het ook wel je eigen interesse? Nee, nee, het was gewoon volkomen aanvaardbaar voor mijn ouders. Nee, maar in die tijd dacht ik. Uh, nou, ja, het laatste natuurlijk wat ik mocht doen was, uh, was iets met film. Of, of film. Ik wist trouwens, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, op mijn 18e. Ik wist ook niet eens dat er echt een filmacademie was. En ik wist ook niet dat je daar kon. Ja, daarop kon. Ik, ik had zo. begon niet weten hoe je daarop zou moeten kunnen komen. En ik, ik kon het. Ik kende natuurlijk ook helemaal niemand in die wereld. En ik, ik had geen rolmodel. Ik wist het gewoon allemaal niet. En dan ga je gauw denken: oké, okay, maar ik moet toch mijn ouders dus natuurlijk tevreden stellen en en zorgen dat zij nou dan ga ik gewoon mijn economie studeren want, want ik dacht, nou ja, dan kan ik in ieder geval uh, geld verdienen, dat, dat komt dan goed. Dus ik heb inderdaad een blauwe maandag heb ik, uh, ik heb twee jaar economie gedaan op Erasmus Universiteit. En dan liep ik daar ook rond met zo'n uh, zo zo trenchcoat en een aktenkoffertje. Maar ik werd er zo dood ongelukkig van. Dus uh, toen heb ik wel een hele, uh, ja, eigenlijk mijn eerste uh, daad van verzet gepleegd, denk ik, om, om daar met die studie op te houden. En dat, dat was natuurlijk ook verschrikkelijk. Je houdt niet op met een studie. Je houdt die door tot het einde. En toen ben ik overstapt naar Amsterdam en heb Communicatiewetenschappen gedaan. Voor, voor jouw familie, en dat zeggen ze ook in die film, heb, heb jij een absurde keuze gemaakt omdat je er niet rijk van wordt, omdat er geen geld te verdienen is? Ja. Op een zeker ogenblik zegt uh, ik, ik geloof jou, jouw oom dat tegen jou in, in de film. Ja. Van... ja, mijn moeder zegt dat, maar dat zegt ze al haar hele leven hoor. Nou, je je <laughs> oom zegt het ook een keer: van ja, wat ja. jij doet, dat, ja, dat verdient toch niet? Ja. Er zit geen geld in. Ja, maar ja, dat is weer typisch die, die hele harde, keiharde uh, humor. Maar, maar ook uh, ja, botheid. Maar dat is natuurlijk ook zoals als film maken. Verdien je gewoon niet zo heel veel. En uh, uh, ja, wat dat betreft kan je gewoon beter alles doen... behalve filmmaker zijn. Maar uh, wat zij natuurlijk niet beseft is gewoon... Uh, ja, ik doe wel wat ik heel erg leuk vind. En uh, mijn passie ligt echt wel hierin. Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen... dat ik tot, eigenlijk tot aan mijn... Tot, uh, ik, ik, ik deputeerde met, uh, met Shin Int. En uh, ik had die hele film gemaakt. En, en, en, en, toen, uh, en hij werd ingestuurd voor het Nederlands Filmfestival. En, um, en eigenlijk tot die tijd dacht ik nog steeds... Nou, Weet je, als het niet lukt, dan uh, hou ik er gewoon mee op. Ga ik lekker gewoon de PR in of ga ik gewoon, uh, weet ik het woord, ik bankdirecteur bij wijze van spreken. Ik heb heus andere talenten. Ik, ik wil geen uh, mopperende filmmaker worden die, uh, die nooit geld krijgt, zeg maar. Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik, uh, ik kreeg een gouden Kalf nominatie. En nou ja, dat, dat had ik echt nooit verwacht. Weet je? Dat, dat, dat was niet de reden waarom ik die film maakte. Ik, ik, had, ik, ik, het was gewoon, ik, ik moest die film maken. Dat, dat was de enige reden eigenlijk. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, uh, nou, misschien kan ik het wel. Dus toen ben ik uh, wel doorgegaan. Maar ik heb heel lang gedacht nog steeds. Uh, daarna, nou, als het niet lukt, als de, dit project niet lukt, dan hou ik er gewoon mee op. Dan ga ik lekker gewoon wat anders doen. Dus ik heb heel lang eigenlijk niet willen toegeven dat ik filmmaker was. Het was een beetje een soort keuze onder voorbehoud. Je hield ja. op de achterdeur. Nog wel open. Ja, ja. En, en dat ik ook, ja, eigenlijk nu, nu pas, ja, nu is het te laat. Ik kan nu echt geen carrière een meer maken, denk nou, ik. Nu ben ik toch ja. echt wel gewoon filmmaker. <laughs> en, en nu heb ik ook wel vrede mee. Ik denk, oké, okay, ik ben wel terechtgekomen uh, waar ik uh, ja, waar ik wil zijn. <laughs> maar jou, jouw vader groeit op in armoede en, en het leven staat in het teken van het materiële. En van jou wordt hetzelfde verwacht. Maar jij maakt een, een heel andere keuze. Een niet materiële keuze. Jij kiest voor, voor andere waarden in je leven. Toch is dat thema het, het materiële en het niet materiële. Een groot thema in jouw werk. Heel veel dingen gaan daarover. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme uh, ja, paradox waar ik altijd in leef. Ik, ik, ik, uh, ik, ik ben gewoon heel erg, ik ben niet elitair. Ik, ik heb helemaal, ik, ik kom echt uit gewoon... Ja, uit het klei. Hè. Ik, ik heb geen. Uh, geen ik, ik heb wel goede. Ik heb wel gestudeerd. Ik heb natuurlijk de juiste boeken gelezen. Gelezen. Ik, op een gegeven moment leer ik de juiste muziek kennen. Maar misschien een leuke anekdote was. Op een gegeven moment toen had, was ik eindelijk in die televisiewereld terechtgekomen. En toen kreeg ik, een, uh, kreeg ik werk als uh, producer van uh, Diogenes. Dat was toen een hele grote uh, documentaire rubriek. Waar alle top documentaire makers gewoon. Uh, ja, dat was genoemd de top of the bill. En ik, ik was daar eigenlijk terechtgekomen en ik werd aangenomen. En ik moest me gewoon door dat hele um, sollicitatiegesprek heen bluffen. Want ik had nooit naar Diogenes gekeken. Omdat die op zondagavond werd uitgezonden. En op zondagavond werkte ik altijd in het restaurant. Dus, um, dus ik, ik heb gewoon eigenlijk. Uh, ja, dus ik, ik zit helemaal. Ik kwam niet uit die wereld. Maar ik, ik, maak, ik zit nu wel in die, die wereld van, uh, van, van, van makers die nadenken over de wereld. En, uh, en, en die, uh, ja, die, die, die niet met het materiële bezig zijn. Die, gewoon, die, die zich bezighouden met, met kijken naar dingen. En dat, dat deden wij bijvoorbeeld ook niet. Dus dat, dat is altijd een discrepantie geweest. Dus ergens, je kent ik, beide kanten, bedoel ik je? Ik ken beide kanten. Dus van de ene kant denk ik, uh, ik: ik vind prachtig al die hele mooie programma's. Maar van de andere kant denk ik dan: ik kan er ook gewoon heel. Ik kan dan ineens dan ook weer denken: ja, jeetje. Uh, ja, maar eigenlijk ben ik maar heel gewoon. Ik, ik ben ook eigenlijk maar gewoon. Uh, ja. Uh, Niemand? Uh, ja, gewoon een meisje vanuit een Chinees restaurant. En ik ben gewoon goed terechtgekomen. Maar. Ja, ik blijf altijd een toeschouwer voor mijn gevoel. Dat, dat ben je natuurlijk sowieso altijd als, als, als filmmaker. Maar als immigrant en als, ook nog Chinees. Want Chinees is natuurlijk een, een vrij... Uh, uh, het is niet een cultuur waarbij je jezelf zo makkelijk op de voorgrond zet. Dus ik ben eigenlijk een dubbele, dubbele uh, toeschouwer. En, en dat, dat heb ik altijd een hele fijne rol gevonden ook. Waardoor je misschien bijna niet altijd gewoon deel hoeft te nemen aan dat hele leven. Ik hoef niet... Om het helemaal in, op die voorgrond te staan, constant. Maar en er helemaal erin je, in te gooien. Dat is in essentie jouw werk, kijken. Ja, dus in, in die zin is dat. Uh, ja, dus dat, dat, dat, helpt, dat helpt misschien ook, dat ik daardoor ook anders kijk naar onderwerpen. En wat je, je, je zei bijvoorbeeld, een... je begon bijvoorbeeld met. Uh, ja, god, het is toch wel een ontzettend ambitieus project. En uh, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Nou ja, dat is dus uh, ook omdat ik, uh, ik. Ik heb ook in die zin uh, niet een. Uh, we, wij wilden zeg maar, Robert Costas en ik... we wilden ook een, een on-Nederlandse film maken. Ik bedoel, het is niet gewoon... normaal dat je zeg maar zo'n politieke reconstructie... met al die topstukken en dan à la Errol Morris. Dat, dat klinkt misschien ook al heel erg uh, ja, Hollywood-achtig. Jeetje, ja, zou je dat nou wel doen? Hè? De meeste documentaires zijn wat geserreerder. En het is heel Europees om gewoon juist naar binnen te gaan. En uh, naar binnen gericht. En... En wij, ik, ik had gewoon zoiets... Nee, we moeten gewoon knallen. Het mag, het mag ook wel lekker... Uh, ja, gewoon uitpakken. Het is nou echt een film waar je het mag uitpakken. En ik denk dat dat dan helpt. Dat ik gewoon met mijn, uh, met mijn achtergrond toch... Uh, ja, ik, ik ben ook in die zin niet 100% Nederlands. Ik, ik kijk er toch altijd anders naar, Dus ik ben wat vrijer in, in, mijn, in, mijn, in mijn fantasie misschien. Je hebt een andere horizon. Je, je maakte ook een film over de HEMA. Zo'n typisch Nederlands bedrijf. Ja. Um, jij kende de HEMA van vroeger. Want, want daar kwamen jullie wel eens als gezin. Als er iets gekocht uh, moest worden of wat dan ook. Ja. Maar het... Het, het mooie aan die film is dat je dan een, een bedrijf hebt... dat allerlei andere waarden heeft dan puur materiële waarden. Er moet natuurlijk geld verdiend worden. Maar de, de CEO, vond ik wel geloofwaardig... die is ook bezig met uh, gezondheid... of met het welzijn van zijn werknemers of allerlei andere dingen. Maar hij is als de dood voor het investeringsfonds. Elke keer als hij als met Engeland moet praten... Ja, dat line Capital. That, uh, dan ja. dan <laughs> zie je de angst in zijn ogen... en dan zie je dat die andere waarden... gewoon het strikt materiële toch gaan binnen. Ja, ja, dat is natuurlijk wel uh, de wereld misschien waarin we nu zijn terechtgekomen. Het is, uh, ja, om, om even een bruggetje te maken naar de, naar de achtste dag weer. Kijk, uh, het, het gaat eigenlijk, uh, we zitten gewoon, het, het kapitalistisch systeem is gewoon, uh, we zitten in een, het uh, laatste jaar zijn we natuurlijk een, een enorm anglo saksisch model ingedonderd. Hè? Uh, het gaat alleen maar om, uh, om, om winstmaximalisatie, aandeelhouders. En dat, dat werkt. Dat is voor iedereen gewoon uh, levert dat voordelen op. Want daardoor uh, krijgen we meer melkvaart, Kunnen we meer huizen betalen. En wordt ons leven allemaal comfortabeler. Maar uh, die winstmaximalisatie, die staat gewoon bovenaan. Maar op een gegeven moment, die winstmaximalisatie, dat, dat gaat ten koste van iets. Want je kunt op een gegeven moment niet uh, die groei, die. Ja, Hoe lang kan je die volhouden? En uh, dat is denk ik ook waar nu in die film uh, uh, ook voor, naar wordt uh, verwezen. In ieder geval dat. Uh, Um, ja, op een gegeven moment is er ook... Uh, je, je kan Wat we nu al, al hebben gedaan, de afgelopen decennia... Um, hoe lang kun je dit volhouden? Ik geloof, de schuldenlast is nu, geloof ik... Uh, dat zei Trichet, die gisteren in Amsterdam was... Is geloof ik drie keer zoveel uh, als de hele wereldeconomie. We hebben, met z'n allen hebben we gewoon drie keer meer schulden... Dan we met z'n allen, hè? de hele wereld, globally. Ja, dat is best angstaanwekkend. Dus er is eigenlijk geen enkel land meer die, die, die gewoon iets kan opvangen. Elk land heeft gewoon... Schulden. Maar dat komt uiteindelijk terug bij, bij de mensen zelf. Bij de hebzucht. Bij, bij het willen hebben van spullen, dingen, reisjes, noem ja, maar op. Ja, maar ja, dat zijn we natuurlijk allemaal. Ik, ik ook. Ik, bedoel, ik, ik wil ook heel graag uh, weer naar Amerika deze vakantie. En ik ga vliegen. <laughs> en en uh, ja, dat is natuurlijk een heel menselijk, uh, een menselijk streven. Maar misschien ook het menselijk tekort. We, we willen zo graag meer. We willen constant meer. We willen groeien. We willen... Uh, we willen vooral niet achteruit gaan, we willen alleen maar vooruit gaan. Maar misschien zijn we op, op dit moment gewoon op een, op een punt geraakt... Dat, dat dat gewoon bijna niet meer kan. En dan hebben we het niet eens alleen over die, die financiële uh, uh, systeem. Dan, dan heb je, je, we hebben het nog niet eens over het klimaat en over de, de, hoe we met de aardbol omgaan. Dat is gewoon ook bijna op. Er zijn te veel mensen. We maken alle resources, alle voorzieningen maken we op... Ja, dat is nog niet, dus daar gaat deze film niet eens over. Daar wilde daar wil ik. <lacht> Laten we daar alsjeblieft niet over hebben, want dat is nog groter probleem, weet je? Uh, maar ja, het is toch belangrijk om, uh, om, ons, om, om dat te beseffen. Wat je, moeten we maar daarmee? Je hebt zelf in je leven de andere keuze gemaakt. Je, je bent niet voor het geld gegaan. Je bent niet voor het materiële gegaan. Je hebt het ook niet helemaal afgezworen. Ik bedoel, dus niet dat je in de woestijn leeft met, een, met slechts een kleed en, uh, en, en een glas water. Maar. Je hebt toch een andere keuze gemaakt. Zie, zie je dat ooit gebeuren dat, dat er een samenleving is... die geluk verschaft waarin, waarin de hebzucht geremd kan worden? Ach, jeetje. Um, nou, wat ik wel zie is... Uh, kijk, in China heb je nu bijvoorbeeld... Uh, dat is nu even mijn referentieland... omdat ik er vorig jaar heel veel ben geweest. Uh, daar zie je gewoon eigenlijk wat, wat de afgelopen... Uh, denk ik 30, 40 jaar in de westerse landen is gebeurd. Dat hebben zij allemaal groen zitten... Uh, zeg maar die, die technologische ontwikkelingen en die markteconomie... dat hebben ze uh, allemaal in tien jaar tijd. hebben ze dat gewoon Die hele uh, uh, zeg maar, uh, ontwikkeling zijn zij gewoon in tien jaar zijn zij, uh, doorgegaan. En dan merk je gewoon dat het een soort hypermaterialisme... Hyper is daar uh, nu gaande. Die, die nieuwe generatie denkt echt alleen maar aan geld. En dan uh, merkte ik dat ik elke keer als ik terugkwam in, in Europa... ik gewoon ontzettend blij was ineens dat ik Europeaan was. Dat ik in Nederland woonde. En dat ik ontzettend uh, heel erg deze omgeving kon waarderen. En deze waarden die toch, weet je, in Europa. Uh, ja, waar, waarmee ik gewoon in ieder geval uh, ben opgegroeid. En daardoor. Het doet me bijna zeer om te kijken dat Europa gewoon nu ook. <laughs> ja, uh, problemen heeft. En, en, en uh, ja. Probleem op het gebied van. Um, uh, ja, gewoon eigenlijk alle uh, waarden die, die, die Europa groot heeft gemaakt... Uh, dat dat gewoon zo snel overboord wordt gegooid. Kijk maar naar de democratie, naar, uh, ja, naar uh, hoe dat uh, populisme nu... gewoon uh, al, die, al die waarden die er vroeger bestonden... hoe dat gewoon heel snel nu allemaal uh, terzijde wordt ge, gegooid. Terwijl, ja, ik denk, we moeten toch met z'n allen... Uh, jongens, uh, ja, misschien moet je ook eens een keer naar een ander land gaan... om te kijken wat je hebt. Waar je, waar je ook blij er... mee mag zijn, <laughs> De film heet de achtste dag over de afhandeling... van de financiële crisis tien jaar geleden. Jan Tinguwen, dankjewel dank je wel dat je het gast wilde zijn. Graag gedaan. En zometeen gaan we verder met een verhaal van Erik-Jan Harmens... bij de voorbije dag. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. Op Radio 1.